voor half elf is het nu. Dit is de Tros op Radio 4. De dood, geschreven door Woody Allen in een vertaling van Jules Rojaerts. Regie we Open, open. Wat een ogenblik, wie is daar? Maar, wie bent u? Hekker, dat is de stem van Hekker. Hacker. Ja, ik kom, ik kom al. Ja hoor eens, ik sliep. Ogenblik. Grote God, het is half drie, ik kom eraan, rustig. Ah, uh, <coughs> hey, hey. Uh. Alle Allemachtig, Kleiman. Ben jij doof? Doof, helemaal niet. Ik sliep, het is half drie. Wat is er aan de hand? Vooruit, aangeleend. We hebben je nodig. Hoezo? Hé, hey, vooruit, dan schiet dan op, Kleiman. We hebben geen uren de tijd. Wat heeft dit te betekenen? Vooruit nou, we moeten gaan. Gaan? Waarheen, hacker? Het is midden in de nacht. Wat nou eens wakker, man? Wat, wat is er aan de hand? En die doet alsof hij van niks weet. Maar wie doet dat? Ik weet van niks. Ik, ik, ik sliep, ik sliep heel vast. Ja, wat dachten jullie dan dat ik deed om half die nacht touwtjes springen? Er is mobilisatie, klein man. Alle gezonde mannen hebben wij nodig. Waarvoor? Wat is er met je, klein man? Waar heb je gezeten dat je van niks weet? Waar hebben jullie het over? Geen aanval! Wat? Ter aanval. Maar deze keer volgens plan. Een diep doordacht plan. Een fantastisch plan. Geniaal. Oh, oh. Uh, zou iemand me misschien willen vertellen waarom jullie dan hier bij mij zijn? Ik verrek van de kou mijn ondergoed. We hebben hulp nodig. Hulp van vrijwilligers. Daarvoor uit aankleden. En vlug een beetje. Oké, okay, oké. Okay, ik kleem aan. Mag ik misschien weten wat er aan de hand is? Een moordenaar is gezien door twee vrouwen. Die zagen hem naar het park heen gaan. Welke moordenaar? Kleiner, we hebben geen tijd voor gelul. Maar hoezo gelul? Welke moordenaar? Jullie komen hier mijn huis binnenstormen, ik lig net heerlijk te slapen. De moordenaar van Richardson. De moordenaar van Temple. De moordenaar van Medic Wilfrey. De maniak! De burger. Maar welke maniak? Welke burger? Ja, die het kind van Eisler vermoord heeft en Jensen gewurgd heeft met een pianosnaar. Huh? Jensen? Die reus van een kerel van de nachtveiligheidsdienst. Die? Ja, is hem van achteren aangevallen. Is naar hem toegekropen. Sloeg een pianos naar om zijn nek. En krak! En toen ze hem vonden, was hij helemaal blauw met bevroren spiksel om zijn mond. Oh, uh, ja, nou kijk, ik moet morgen nogal vroeg op, hè. Ik, ik krijg een drukke dag en. Vooruitklimmen, we moeten hem grijpen voor hij opnieuw toeslaat. Want we, wij, wij en ik. Ja, ja, de politie kan het niet alleen aan. Nou, dan moeten we een brief schrijven, een klacht indienen. Ik doe het meteen morgenochtend. Ze doen wat ze kunnen kwamen, maar ze staan voor een raadsel. Iedereen staat voor een raadsel. Vertel ons nou niet dat je hier nog niks van gehoord hebt. Dat is nauwelijks te geloven. Nou ja, kijk, het punt is... Uh, het is uitverkoop, hè. We, we hebben de druk, vreselijk dat druk. Luister nou! Oh, ja, we, we krijgen zelfs geen lunchpauze. En, en ja. ik ben gek op eten. En hoe? Nou, vraag maar een hekker. Die weet wel dat ik gek ben op eten. Ja toch, hekker? Ja, maar hoe lang is deze lugubere zaak nog wel aan de gang? Hè? Lees je geen kranten, radio, televisie? Nee, nee, heb ik geen tijd voor. De hele stad is in paniek. Niemand durft s'nachts de straat meer op. En ook binnen ben je niet meer veilig. De gezuster Simon zijn vermoord in hun eigen huis. De deur zat niet op het nachtslot. Hun kelen open gesneden van oor tot oor. En je zei net dat het de was. Kleinman, doe je niet stommer voor dan je eruit ziet. Ja, nou nou je het zegt. Ja, ik moet nodig een extra slot op de deur laten zetten. Het is afschuwelijk. En niemand weet wanneer die opnieuw gaat toeslaan. Maar wanneer is hij ermee begonnen? Waarom wordt mij nou nog nooit iets verteld? Ineens was er een lijk. Toen twee. En toen stapels. Oh. Echt, iedereen is in paniek. Iedereen behalve jij. Oh, maak je geen zorgen. Ik ben in paniek. Nu. Ha. En hoe? Het probleem is dat je te maken hebt met een gek... Hij handelt zonder motief. Je hebt nergens vast. Maar is er nou niemand beroofd, hè? Of verkracht, of een. of, of, of een beetje gekieteld? Alleen gewurgd. Oh, zelfs Jensen. En die man is ijzersterk. WAS ijzersterk? Op dit moment hangt zijn tong op zijn kin. en is hij helemaal blauw. Blauw? Dat is geen gezonde kleur voor een man van veertig. En is er geen, geen enkele aanwijzing: een, een haar of een vingerafdruk. Ja. Er is een haar gevonden. Nou dan, dat is toch alles wat ze tegenwoordig nodig hebben? Onder de microscoop en 1, 2, 3, hup, ze weten alles. Uh, wat voor kleur haar? Hm, jouw kleur. Uh, mijn... Uh, zeg, kijk niet zo idioot naar me. Ik heb de laatste tijd totaal geen veel meer. Uh, zeg, ik we blijven het toch wel normaal doen, hè? Het gaat erom logisch te blijven denken. Uh. Kijk, er is heel vaak een verband te leggen tussen de slachtoffers. Het zijn bijvoorbeeld allemaal verpleegsters, of ze zijn allemaal kaal, of kale verpleegsters. En wat is dan het verband? Ja, ja, vertel eens. Tussen de zoon van Eisler, Mary Quiltree en Jensen en Jemple. Huh? Ja, kijk, ik bedoel, als ik eerder van deze zaak gehoord had... Als je eerder van deze zaak gehoord had, ja. is, geen, is geen enkel verband. Behalve dan dat ze allemaal levend waren en nou dood. Zo simpel is dat. Hij heeft gelijk. ...niemand is hier meer veilig, klein man. Nou, oh, hij probeert er zelf moed in te praten. Ja. Er is geen enkel verband. En hij pakt niet alleen verpleegsters. Hij pakt iedereen. Ik probeer me helemaal geen moed in te praten. Ik stelde een doodgewone... Uh, uh, uh, ...gewone vraag. Ach, man, het eruit met die verdomde vragen. Vooruit, naar het werk. We zijn allemaal bezorgd. Ieder van ons kan de volgende zijn. Nou, luister, ik kan zoiets niet. Wat weet ik nou van een klopjacht? Ik, ik loop alleen maar in de weg... Hier, hier, ik, ik geef een financiële bijdrage, dat? voor de organisatie. Eens even kijken, ik zal eens flink in de beurs tasten. Hé, hey. wat is dit? Wat? Dit in je kam. Daar zit een haar? Ja, dat is mijn kam. En daar kwam ook mijn haar wel eens mee. De kleur is identiek aan de haar die de politie gevonden heeft. Maar doe dan niet zo gek, zeg. Het is een zwarte haar. Er zijn zeker wel een miljoen soorten zwarte haren in de omloop. Hé, hey, hé, hey, waarom stop je nou in een envelop? Waar slaat dat op? Dat is niks bijzonders. Hier, kijk, hij, hij heeft ook zwarte haren. Is dat een beschuldiging, klein man? Nou, wie beschuldigt het hier? Hij stopt zomaar een haar van me in een envelop. Geef terug die haar. Laat hem met rust. Ik doe alleen maar mijn plicht. Hij heeft gelijk. De politie heeft niet voor niets onze hulp ingeroepen, ja. Omdat wij een plan hebben. Oh ja? Wat voor plan? We kunnen toch op je rekenen, hè? Natuurlijk kunnen we op Kleinman rekenen. Bijna het hele plan draait om hem. Draait het plan om mij? Nou, wat is het dan voor een plan? Maak je geen zorgen, we houden je op de, de... hoogte. En mijn haar in die envelop, is dat nodig? Weet je daar maar aan. We wachten beneden op je. En maak een beetje voort... We verspillen onze tijd. Oké, okay, best. Maar, best maar, maar dat plan, hè? Kun je me nou niet iets vertellen? In godsnaam, klein mens. Schiet je nou op of niet? Dit is een kwestie van leven of dood. Kom op, man. Ja, ja, ja. Actie. En ik zou iets warms aantrekken. Het is koud buiten. Ja, oké. Okay, doe ik. Maar wat is nou dat plan? Kijk, als ik weet hoe het in elkaar zit, kan ik erover nadenken. Ah. Waar is verdomme mijn schoenlepel? Dit is toch belachelijk. Iemand midden in de nacht wakker maken. En dan met zulke afschuwelijk nieuws. Waar betalen we eigenlijk belasting voor? Toch ook om de politie in stand te houden. Je ligt heerlijk opgerold in een warm bed te slapen. En ineens sta je midden in een of ander plan om een krankzinnige maniak achterna te zitten. Een moordzuchtige idioot die je van achteren besluipt. En je dan een piano staat. Wie is daar? Help! Wat? God, God, ik schrik me kapot! Wilt u alstublieft voortaan niet meer zo sluipen? Ik hoorde stemmen. Uh, ja, ja. Uh, ja. Ja, ik had bezoek. Uh, ik ben benoemd op dit van de bescherming bevolking. Midden in de nacht? Ja, er schijnt een moordenaar zoek te zijn. en Dat kan niet wachten tot morgen. Een echte nachtvlinder. Oh, de maniak. Wat? Wist u het? Waarom hebt u me dan nooit iets gezegd? Hoe vaak heb ik het niet geprobeerd. Maar u luistert toch niet? Wie niet? U denkt alleen maar aan uw werk. En aan uw postzegelverzameling. Nou ja, het is ook het ogenblik uitverkoop u en... U zei... Ik ben bezig, nu niet. Ik zei, er is een moord gepleegd, man. Twee moorden, zes moorden, allemaal onopgelost. Ja, u kiest ook altijd het verkeerde moment uit om iets te vertellen. Oh ja? Ja, op mijn verjaardag notabene. Ik ben vrolijk, maak pakjes open en dan komt u met zo'n gezicht op half zeven op me af en zegt... ...hebt u de krant al gelezen? Er is een meisje de keel afgesneden. Kon u nou niet een beter moment uitkiezen? Eindelijk heb ik ook eens een beetje plezier. Komt meteen het laatste oordeel binnen. Alleen goed nieuws komt op het juiste moment. Ja, ja nou trouwens, waar is bestropdas? Waar heeft u een pas voor nodig? U gaat achter een maniak aan. Nou in. Het is toch geen koninklijke jachtpartij? Nou, weet ik veel wie, de wie er allemaal zijn. Stel je voor dat ik mijn baas tegenkom. Heeft die heus zijn zondagse pak niet aan. Nou, het is toch eigenlijk te zot wie we allemaal nodig hebben om een moordenaar op te sporen. Ik, ik ben zakenman. Denk erom. Laat u niet van achteren aanvallen. Oh, dank je, Edda. Ja, ik zal tegen hem zeggen dat jij zei dat hij van voren moest komen. U hoeft niet zo lelijk te doen. Het gaat erom dat hij gepakt wordt. Of vindt u soms van niet? Nou, laat de politie dat doen. Ik heb helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Het is er koud en donker. Wees een man. Voor één keer in uw leven. Ja, u hebt makkelijk praten. U gaat terug naar bed. En als hij nou eens naar dit huis kwam en de raam naar binnen klom... Ja, dan zit u mm -hmm. zwaar in de problemen. Als hij mij aanvalt, blaas ik gewoon peper in zijn gezicht. B Blaast u wat? Als ik ga slapen, dan zet ik altijd een busje peper op een nachtkastje. En als hij bij mij in de buurt komt, dan blaas ik gewoon peper in zijn ogen. Oh, dat is heel slim bedacht, Emma. Maar, maar geloof mij nou, mocht hij hier binnenkomen, dan kunt u blazen wat u wilt, maar het is met u gebeurd. Uit, afgelopen. Ik heb op alle deuren een extra sluit laten zetten. Ja, ja, misschien moet ik toch wat peper bij me steken. Neem dit maar mee. Wat is dat? Een geluksamulet. Om u tegen ongeluk te beschermen, heb ik eens gekocht van een kreupele bedelaar. Oh, nou dan toch maar liever wat peper. Maakt u toch niet zo'n zorgen. U zult daar buiten heus niet alleen zijn. Nee, nee, nee, nee, daar hebt u gelijk in. Ze hebben een heel goed plan. Een goed plan? Nou, dat weet ik nog niet. Hoe nou, weet u dan dat het goed is? Ja, omdat het de knapste koppen van de stad zijn. Oh, Gelooft nee. u me dan nou maar, ze weten precies wat ze doen. Laten we het open, voor uw eigen bestwil. Uh, dank u. Goed, u houdt uw deur dicht en doet voor niemand open. Zelfs niet voor mij. Nou ja, behalve dan als ik roep, doe de deur open, dan doet u onmiddellijk open. De beste kleinen. Kijk toch eens even, wat een duisternis. Ik zie niks. Nee, ik ook niet. Je, je zou toch op zijn minst verwachten dat er wat mensen diepen met fakkels of met wat licht? Nou, ja, nou ja, maar ze hebben een plan. Ja. Anna? Ja? Hebt u wel eens nagedacht over de dood? Dan zou ik over de dood nadenken. Doet u dat wel? Oh nee, nee, nee, niet elke dag. Maar als ik het doe, dan denk ik niet aan wurgen of keelafsnijden. Oh, nee, alstublieft niet. Ik hoop altijd op een fatsoenlijke manier dood te gaan. Ach, er zijn zoveel manieren om dood te gaan. Hoe dan? Hoe dan? U vraagt mij hoe iemand kan doodgaan? Ja, dat vraag ik. Even denken. Begrijp uh, ik. Uh, vergif. Vergif? Maar dat is vreselijk. Hoezo? Je probeert u lollig te zijn. Daar krijg je kramp van. Hoeft niet. Dat weet u wel waarover u praat? Zie je niet. Moet dat zien. <laughs> nee, nee. Oh, oh, hoor haar. Nee, onze expert is aan het woord. Nee, dank u voor mij. geen vergif. Hebt u wel eens een slechte mossel gegeten? Dat is geen vergif. Dat is voedselvergiftiging. Maar wie gaat er nou vergif in nemen? Hoe zou u dan dood willen gaan? Nou, van ouderdom. Over vele jaren ver in de toekomst. Mm -hmm. Als mijn lange levensreis voltooid is en... Dan het liefst liggend in groot comfortabel bed, omringd door vrienden en verwanten. Nou, als ik negentig ben... Nou ja, dat zijn dromen, hè. De werkelijkheid is anders. Ieder ogenblik kan uw nek gebroken worden door een moordzuchtige gek. Of misschien wel opengesneden. En niet als u negentig bent. Nee. Nu, wat is het toch heerlijk om dit soort dingen met u te kunnen bespreken, Anna. Ha, zoals u het allemaal zegt, hè. Heerlijk. Ik maak me zorgen over u, dat is alles. U zou nog eens naar buiten moeten kijken. Hm? Stikdonkere nacht. En daar loopt een moordenaar. Zomaar maar vrij in rond. Oh, yes. Plaats genoeg om zich te verschuilen. Stegen, portieken, spoorwegten of oh. Een duistere schim zie je niet in de nacht. Een zieke geest die rondwaart, met een piano slaat. U hoeft niets meer te zeggen, ik ga terug naar mijn bed. Hey, man. komt u erover van. ik kom, ik kom eraan, ik kom eraan. Uh. Oh. Ik ben zo terug. Pas op, met oversteken. Ik begrijp nog steeds niet wat ik hier nou mee te maken heb. We hebben er allemaal mee te maken. Uh, ja, maar ik kom hem natuurlijk tegen. Oh god, hè? Maar ik ben de peper vergeten. Wat? De peper. Hé, hey, waar is iedereen? Nou, ze... Ze konden niet langer wachten. Want wil het plan slagen, dan is timing van het grootste belang. Ja, natuurlijk, ja. Maar wat is het plan? Dat hoorde je nog. Wanneer? Als hij gepakt is. Doe toch niet zo ongeduldig, hè? Eh? Maar luister nou eens. Het is hartstikke laat en ik heb het koud. Om over mijn zenuwen niet te spreken. Hekker moest weg met de anderen. Maar hij zei dat je zo snel mogelijk je wachtwoord moest krijgen... om je in het plan te kunnen invoegen. Oh, zei Hekker dat? Jawel. Maar wat moet ik nu dan doen? He? Weg van mijn kamer en mijn warme bed? Wachten. Waarop? Op het wachtwoord... Wachten op het wachtwoord. Het wachtwoord om in de operatie te kunnen komen. Ik ga terug naar huis. Nee, nee, nee. Waag dat niet, mannetje. Eén verkeerde handeling en dat kost ons allemaal het leven. Je denkt toch zeker niet dat ik als lijk wil eindigen. Maar vertel dan wat het plan is. Dat kan ik niet. Maar waarom niet? Omdat ik het niet weet. Nou, luister nou eens, het is midden in de nacht. Ik verrek van de kou. Ik... Ieder van ons. ...kent maar een heel klein gedeelte van het totale plan. Hij kent alleen zijn eigen opdracht... ...en niemand mag aan een ander zeggen wat die opdracht is... ...om te voorkomen dat die maniak erachter komt... ...hoe dat plan in elkaar zit, Wat was dat? Alleen, als iedereen zich exact aan zijn eigen taak houdt... ...kan de totale mechaniek gaan werken... ...en, en, en hebben we kans op succes. En tegelijkertijd kan dat plan nooit door bedreigingen of machtelijke bekend op gezet worden. Oh, e ja. E elk van ons weet maar zo weinig dat het geen enkel nut zou hebben voor de mariach, ben ik duidelijk. Overduidelijk, ja. Ik snap er geen syllabe van en ik ga naar huis. Ah, me e e e meer kan ik niet zeggen. Veronderstel dat jij al die mensen vermoord hebt. Ik? Iedereen kan een moordenaar zijn. Nou, ik niet. Ik sta nooit mensen hun keel af tijdens de uitverkoop. Het spijt me, klein man. Maar wat moet ik nou? Wat is mijn opdracht? Als ik jou was, zou ik zo goed mogelijk meewerken tot je functie een beetje duidelijker wordt. Meewerken? Hoe? Ja, dat, dat is... Uh... Ja, moeilijk Maar geef leggen, me ja. dan toch een aanwijzing in bedekte termen. Ik heb het gevoel dat ik gek begin te worden. Okay, het, het, het, het, het lijkt misschien verward, maar dat is het niet. Nee, nee. Hals over kop moet ik de straat op. Ik moet meewerken. En nu ik er ben klaar om mee te doen, is iedereen weg. Ja, ik, uh, ik, ik, ik moet gaan. Maar nee. wat is er dan zo belangrijk? Huh? Gaan? H Hoe bedoel je? Huh? Nee, nee. Wat? Maar, maar, maar, wat ervan? Mm -hmm. huh? mm -hmm. mm -hmm. Mijn werk is hier nou gedaan hoor, ik, ik, ik word elders verwacht. Blijf ik hier dus helemaal alleen? Misschien, helemaal niet misschien. Als wij hier samen zijn en jij gaat weg, dan blijf ik alleen. Het is gewoon een kwestie van rekenen. Wees voorzichtig. Nee, uh. ik blijf hier niet alleen, wat denk je wel? Er loopt hier ergens een krankzinnige idioot rond... en met krankzinnige idioten kan ik niet opschieten. Ik ben een logisch denkend mens. Helaas, helaas. Het plan staat niet toe dat wij tezamen blijven. Ja, maar zeg, ik bedoel het ook niet als een liefdesverklaring. Wij hoeven niet per se bij elkaar te blijven. Ik en twaalf andere sterke kerels is ook oh, goed. Kijk, uh, ik, ik, ik, ik moet er nog echt door. Ja, ik weiger hier alleen te blijven en dat meen ik. Kijk uit wat je doet. <lacht> mo mo moet je zien. Moet je zien. Mijn oh. hand trilt. Z zie je dat? En je bent toch niet eens weg? Als je weggaat, dan tril ik over mijn hele lijf. Klein man, de levens van vele anderen liggen in jouw hand. Wij rekenen op jou. Dat zou ik beslist niet doen. Ik ben als de dood voor de dood. Ik ben bereid tot alles, tot alles behalve doodgaan. Het ga je goed. En die maniak. Nog iets van hem gehoord? Is hij nog gezien? Nou, de... de politie... Heeft een grote, monsterachtige gedaante rond de ijsfabriek zien sluipen, maar eh, niemand weet het echt zeker. Oh. grote god! Ik weet het wel zeker. Ik blijf uit de buurt van de ijsfabriek. Ik ben ook eens een avondje uit. Brrr. Ik snap niet waarom ik nou niet thuis kon wachten op een speciale opdracht. Wat was dat voor een geluid? Nee, nee, het is de wind. Ja, eigenlijk ook niet gezellig, hè, wind? Straks krijg ik nog een dakbal op mijn hoofd. Nou ja, rustig blijven. Rustig blijven. Er zijn mensen die op me rekenen. Ik hou mijn ogen wijd open... En als ik iets verdacht zie, geef ik dat meteen door aan de anderen. Uh, ja, behalve dan als er geen anderen zijn. Ik moet echt eens proberen om wat meer vrienden te maken als ik het de kans voor krijg. Als ik nou eens een paar blokjes omloop, dan kom ik er misschien wel een paar tegen. Ja! Ja. Maar misschien zijn ze wel verder weg dan ik denk. En dan moet je nog maar afwachten of ze het zelf ook willen. Misschien is het weer een onderdeel van het mechanisme, het plan. Ach, hekken houdt me natuurlijk in de gaten. En als er iets engs of onverwachts gebeurt, dan schieten ze me allemaal te hulp. Ja, ik weet zeker dat ze me niet alleen hebben gelaten... om me zomaar in, in mijn eentje de straten af te zoeken. Ze moeten weten dat ik geen partij ben voor een krankzinnige moordenaar. Zo'n maniak heeft misschien wel de kracht van die mensen. En ik heb de kracht van hoogstens half. Ja... Maar misschien gebruiken ze me wel als lokaas. Zouden ze daartoe in staat zijn... me hier als een onschuldig lam alleen laten? De moordenaar werpt zich op me... dan springen zij uit hun schuilplaats tevoorschijn... en grijpen hem. Nou ja, behalve dan als ze langzaam komen gesprongen. Zo'n sterke nek heb ik nou ook weer niet. Wat was dat? Ik geloof dat ik beter terug kan gaan... Ik raakte ver weg van het punt waar ik begon. Ze vinden me vast hier nooit meer terug om me mijn instructies te geven. En dat niet alleen. Maar straks kom ik nog in een buurt die ik helemaal niet ken. En wat dan? Ja, misschien kan ik beter op mijn voetsporen terugkeren, voel ik helemaal vertrouwen. Hé? Oh, dat zijn voetstappen. En de maniak heeft vast ook voeten. Oh God, help me, help. Uh... Kleinman, ben jij daar? Wat? Wie is daar? Ik ben het maar, de dokter. Oh, ik, ik schrok me dood zeg. Zeg, hebt u iets van Hekker of van een van de anderen gehoord? Over jouw aandeel in het vlak? Ja, dat gaat kostbare tijd verloren. Ik loop maar wat rond als een Jan Doedel. Ik bedoel, ik, ik hou alles goed in de gaten. Maar als ik wist wat ik, wat ik doen moest, Hecker dan zou... er heeft iets over jou gezegd. Ja. Ja, ja. Wat dan? Dat ben ik vergeten. Oh, geweldig. Ik geloof dat ik iets heb van de onbekende soldaat. Ik dacht dat hij iets zei, maar ik weet het niet zeker. Zeg, dokter. Zullen wij niet verder samen met elkaar optrekken voor het geval dat? Ik kan maar een klein stukje met je meelopen. Ik heb andere dingen te doen. Is ook gek, hè? Om nou eens midden in de nacht een dokter te zien. Ja, dat uh, zie je niet veel meer tegenwoordig. Ja, ja ik weet best dat jullie s'nachts de ziekte in hebben om visites te rijden. Het huh? <coughs> is behoorlijk koud, hè? Denkt u uh, uh, denkt u dat wij hem vannacht nog te pakken krijgen? Ik heb zo'n idee dat u een heel belangrijke functie hebt in het plan. Ja, dat is namelijk het punt. Mijn functie weet ik nog niet. Mijn aandeel is zuiver wetenschappelijk. Ja, dat begrijp ik. Er ligt hier een unieke kans om achter de aard van zijn geestelijke gesteldheid te komen. Waarom is hij zo als... Hij is. Aha. Wat brengt hem tot zo'n asociaal gedrag? Heeft hij nog meer ongewone eigenschappen? Vaak is de impuls die een maniak tot moord drijft, precies dezelfde als die hem tot grote creativiteit kan brengen. Het is niet waar. Ja. Oh, het is een zeer complex fenomeen. Ook zou ik graag willen weten of hij al gek is sinds zijn geboorte, hm. Of ...dat zijn waanzin is veroorzaakt door een ziekte of door een of ander ongeval... ...waardoor zijn hersens beschadigd zijn. Of door de voortdurende spanning van het moeten leven in een vijandige omgeving. Ja, ja, ja. ja. Er moeten miljoenen moeilijkheden onderzocht worden. Waarom wil hij zich manifesteren door het plegen van een moord? Doet hij dat uit eigen vrije wil? Of door die stemmen die hem maar toedrijven? Ja, je weet toch dat er tijden zijn geweest dat men dacht dat gekken bezeten waren door goden. Oh, dit is alles hoogst interessant voor de wetenschap. Ja, maar natuurlijk, ja, ja. Maar daar zullen we hem toch eerst moeten grijpen. Ja, klein man. Als men mij mijn gang liet gaan, dan wist ik het wel. Ik zou dit wezen met de grootste zorgvuldigheid onderzoeken. Sexy. Verrichten, hem bloed leggen tot zijn laatste chromosoom. Ik zou iedere afzonderlijke cel van hem onder een microscoop willen leggen, zien hoe die is opgebouwd, zijn levensvocht analyseren, zijn bloed uitsplitsen, zijn hersens doormeten, cel voor cel, tot ik voor 100% zeker weet hoe deze mens in al zijn aspecten is. Ja. Waar kun je een menselijk wezen ooit echt leren kennen? Ik bedoel, echt kennen. Ik bedoel niet, oh ja, die ken ik. Nee, ik heb het over werkelijk kennen. Ja, u begrijpt toch al wat ik bedoel? Ik bedoel, begrijpen. Iemand echt begrijpen. Kennen dus. Kennen of niet kennen. Daar gaat het om. Klein man, jij bent ik Hebt u begrepen wat ik zei? Ik wil het nog wel eens zeggen, heel langzaam. Doe jij nou gewoon wat je moet doen, dan doe ik dat ook. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Heb dan niet zoveel kritiek? Ik heb helemaal geen kritiek. Wat was dat? Hoor jij ook voetstappen achter ons? Ik hoor al voetstappen achter me sinds mijn achtste jaar. De Komt iemand? Ja, waarschijnlijk de pesting gekregen over al dat blootleggen, uitsplitsen en seksie verrichten. Je kan beter maken dat je hier wegkomt, klein man. Ik wil niets liever. Snel, hierheen. <tosses> Dit daarheen! Dat is een doodlopende straat! Ik weet wat ik doe. Maar zo worden we ingesloten en vermoord. Moet je me weer tegenspreken. Ik heb gestudeerd. Ik ben een arts. Ja, maar ik ken deze straat. Hij loopt dood. Je komt er nooit meer uit. Tot ziens, klein man. Je moet zelf weten wat jij doet. Maar wacht, wacht! Het spijt me. Het was niet persoonlijk bedoeld. Rustig. Rustig. Ik moet rustig blijven. Uh, zal ik het op een lopen zetten, of me verstoppen? Ik verstop me, terwijl ik het op een lopen zet. Oh, oh, oh. Oh. Wie bent u? Wie bent u? Een klein man, aangenaam. Gina. Gina? Uh. Gina, uh, hoorde jij ook gillen? Ja, en ik was bang. Ik wist niet waar het geluid vandaan kwam. Dat doet er niets toe. Waar het om gaat, is dat er werd gegild. En waar gegild wordt, is het meestal niet pluis. God, ik ben doodsbang. Laten we baken dat we hier wegkomen. Ja, maar ik kan niet te ver. Ik heb nog wat te doen. Zit jij ook in het plan? Jij niet? N -n nog niet. Ik kan daar maar niet achterkomen wat ik doen moet, hè? Heb jij toevallig ook iets over mij gehoord? Wacht eens. Jij bent Kleinman, hè? Ja, precies. Ja. Ik heb iets gehoord over een klein mens. Ah. Maar ik weet niet meer wat. Uh, weet u waar Hekker is? Hekker? Ja, Hekker is vermoord. Wat? Ja, ik geloof dat het Hekker was. Is Hekker dood? Maar ik weet niet zeker. Ik, ik dacht dat ze zeiden Hekker of iemand anders. Nee. Niemand weet hier iets zeker. Niemand weet hier iets. Maar het is een geweldig plan hoor, dat moet ik zeggen. We sneuvelen als vliegen. Ja, misschien was het hekker wel niet. Maar, maar laten we nou maken dat we hier wegkomen, hè? Ja. ja, kijk. Ik ben weggegaan van de plek waar ik eigenlijk zou moeten zijn. En je zult zien dat ze me nu zoeken. En met een beetje geluk krijg ik toch de schuld ook, als het plan mislukt. Ik kan me toch niet meer herinneren wie er nou dood is. Was het nou hekker? Of Maxwell. Nou ja, om je de waarheid te zeggen, ik vind het wat moeilijk om het allemaal te kunnen volgen. Ja, trouwens, wat doet zo'n lief, mooi meisje zoals jij zo laat nog op straat? Hm. <laughs> Dit is toch mannenwerk? Hm. Ik ben het gewend om s'nachts op straat te zijn. Oh ja? Nou ja, <laughs> een prostituee. Het is niet waar. Tjee, <laughs> dat is nou voor het eerst dat ik er eentje tegenkom. Ja, ik dacht dat jullie veel groter waren. Je bent toch niet gechoqueerd of zo? Nou, om je de waarheid te zeggen ben ik nogal provinciaals. Oh ja? Ja, ja ik, ik, ik ben nooit op straat om dit uur. Echt niet, nooit. Ik, het is midden in de nacht. Ik ben hoogstens wel eens op als ik ziek ben of zo. Maagkramp bijvoorbeeld. O, maar meestal slaap ik als een roos. Maar nou ben je dan toch maar mooi op straat, hè? Midden in de nacht. Wat is het helder, hè? Ja. Zie je al die sterren? Ja, nou, ik ben op het ogenblik wat zenuwachtig. Ik zou veel liever thuis in mijn bed liggen, ja. Ja, ik vind het eng s'nachts. Alle winkels dicht, geen verkeer. Je kan zomaar oversteken, zebra's of niet. Niemand houdt je tegen. Nou, maar dat is toch heerlijk? Nou, ik vind dat raar. Het is net of er geen beschaving is. Ik kan zo mijn broek trekken en naakt over de straat gaan lopen. Nee, nee, ik bedoel, dat doe ik niet. Maar het zou kunnen. 'S nachts vind ik de stad koud, donker en leeg. Zo moet het daar buiten het heelal ook zijn. Oh, zegt mij weinig. Ik ben daar nooit geweest in het heelal. Maar je bent in het heelal. Wij zijn niet anders dan een grote, ronde bal die door het heelal zweeft. Hm. Je weet nooit welke kant boven is. Maar dat is niet goed. Ik ben iemand die wil weten wat boven en onder is en waar de badkamer is. Geloof jij dat er leven is ergens op een van die miljoenen sterren daar? Nou, ik persoonlijk zou dat niet weten. Ik heb wel eens gehoord dat er misschien leven op Mars is. Maar de vent die me dat vertelde verkoopt ondergoed dus, Oh, en zo draait alles maar door tot in alle eeuwigheid. Hoe kan dat nou? Tot in alle eeuwigheid. Vroeg of laat stopt het, dat kan niet anders. Ja, toch? Ik bedoel, vroeger of later, dan moet het stoppen. Tegen een muur of zoiets, dat is toch logisch? <laughs> Geloof jij dat het universum eindig is? Dat zeg ik helemaal niet. Ik wil er niets mee te maken hebben, meer niet. Ik wil alleen weten waar ik aan toe ben. Kijk eens. Kijk, daar. Dat is Gemini, de tweeling. Huh? En dat daar, Orion, het symbool van de jacht. Een tweeling? Waar? Ach, onzin. Ze lijken totaal niet. En kijk eens. Daar. Die hele kleine ster. Hmm. Daar, helemaal alleen. Hij is nauwelijks te zien. Daar. Ja, kun je nagen hoe ver dat is? Huh? <laughs> Ik durf het gewoon niet te zeggen. En wij zien het licht dat die ster miljoenen jaren geleden uitstraalde. En nu bereikt het ons pas. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Hmm, wist jij dat het licht 300.000 kilometer per seconde gaat? Maar dat is toch veel te hard. Ja, neem me nou niet kwalijk. Ik hou best van een loletje, maar er zijn grenzen. Het enige wat men zeker schijnt te weten is dat die ster... miljoenen jaren geleden opgelost is in het heelal. En dat zijn licht dat 300.000 kilometer per seconde gaat... er toch weer miljoenen jaren voor nodig had om ons te bereiken. Bedoel je dat die ster daar er eigenlijk niet meer is? Ah, uh -uh. precies ja. Terwijl ik hem met mijn eigen ogen zie. Ja, zo is het. Maar dat is één. Ik bedoel, omdat als ik iets met mijn eigen ogen zie... dan ga ik er ook van uit dat het er is. Ik bedoel, als het waar zou zijn wat je zegt... dan zou alles wel opgelost kunnen zijn in het heelal... Alleen hebben we dat nieuws wat laat te horen gekregen. Kleine. Wie weet er nou wat echt is en niet. Hm. Echt is uh, iets wat je kunt aanraken. Hm. Met, met je handen of... Uh... Oh ja? <tie> <tie> oh. <tie> en dat kost je wel zes dollar. Hoezo? Nou, je vond het toch lekker of niet soms? Nou, och, uh, niet onsmakelijk. Nou, en ik doe zaken. Maar zes dollar voor een klein kusje. Voor zes dollar koop ik een warme das. Goed, vijf dollar dan. Kus jij ooit voor niets? Kleinen zaken zijn zaken. Als ik voor mijn plezier kus, dan kus ik vrouwen. Uh, vrouwen? Huh, dat is ook toevallig, ik ook. Ik moet er vandoor. Maar ik heb je toch niet beledigd? Echt niet, ik moet gaan. Weet je zeker dat je het aan kunt? Ik moet mijn opdracht vervullen. Veel succes. Ik hoop dat je erachter komt wat je doen moet. Ja, als ik me gedragen heb als een beest, dan was dat niet mijn bedoeling. Ik ben echt een van de aardigste mensen die ik ken. Zo, nou is het mooi geweest. Ik ga naar huis, afgelopen uit. Ja, alleen komen ze morgenochtend bij me om te vragen waar ik zat. Ik hoor ze al zeggen, het plan is mislukt, klein man. En dat is jouw schuld? Hoezo mijn schuld? Ik heb nog niets gedaan. Nou ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Ze vinden wel wat. Waar ze op uit zijn is om een zondebok te vinden. Ja, misschien was dat wel mijn functie in plan. Ach, ik krijg toch altijd een schuld als er iets misgaat. Ik, eh... Uh... Uh, wat? Uh, uh, wie is daar? Uh, klein dokter. Ik ga dood. Zal ik een dokter halen? Ik ben... Ja, maar een stervende dokter. Het is te laat. Hij kreeg me te pakken. Ik kon niet wegkomen. Oh, het was een doodlopende straat. HELP! HELP! Vlug hierheen! HELP! Help! Schreeuw niet zo, kleine. Moeten we naar jou ook te pakken krijgen. Dat me een zorg zijn. HELP! Help! Help! Wie is het? Hebt u hem gezien? Nee, niets gezien. Alleen wat gewoond. Ineens. een stoot. In mijn rug. Wat een pech, hè? Als hij u nog van voren gestoken had, dan had u hem misschien gezien. Ik ga dood, klein man. Maar het was niet persoonlijk bedoeld. Wat kun jij doen? Domme dingen zeg. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ik probeer alleen een gesprek op gang te houden. daar. Wat is er gebeurd? Wie biermolde voor hulp? Oh, vlug. Vlug, de dokter gaat dood. Haal hulp. Nee, wacht. Heeft u misschien iets over mij gehoord? Wie bent u? Kleinman. Kleinman? Kleinman? Ja, ja, daar heb ik iets over gehoord. Ze zoeken je geloof ik. Het is belangrijk. Wat is belangrijk? Het heeft iets te maken met je opdracht. Oh, godzijdank eindelijk. Ik, ik zal zeggen dat je gezien hebt. Ja, ja. Men. Geloof jij in reïncarnatie? Wat is dat? Reïncarnatie? Dat je na je dood terugkomt als iets anders in een andere gedaante. Maar als wat dan? Uh, nou ja, een ander levend wezen, een levend iets. Oh. Hoe bedoelt u? Ah, als een dier. Bijvoorbeeld. Bedoelt u dat u dus nog een keer hier op aarde terugkomt, bijvoorbeeld als kikker? Laat maar, klein man, ik heb niets gezegd. Nee, nee, ik bedoel, alles is natuurlijk mogelijk. Maar je kunt je toch nauwelijks voorstellen dat een man die in dit leven president-directeur van een groot bedrijf is, terugkomt in bijvoorbeeld de gedaante van een gestreepte eekhoorn. Oh, God. Alles wordt zwart voor mijn ogen. Maar zeg, zeg, wat was eigenlijk uw opdracht in het plan? Nu u er toch tussenuit knijpt en ik nog steeds niet weet wat mijn opdracht is, kan ik die van u misschien overnemen? Aan mijn opdracht heb je niets. Ik ben de enige die hem kan uitvoeren. Grote genade. Wat een wereld, hè. Overgeorganiseerd of juist helemaal niet. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Laat ons niet in de steek, klein man. We hebben je. Noemen. dokter! dokter! dokter! Oh, mijn god. Wat nou? Het zal me een zorg zijn. Ik ga naar huis. Laten ze de hele dag maar als idioten rondrennen. Het is nota bene uitverkoop. Er is toch niemand die me iets vertelt? Ze moeten mij alleen niet overal de schuld vergeven. En waarom zouden ze eigenlijk. Ik ben toch meteen gekomen toen ze het me vroegen? Alleen hadden ze niets voor me te doen. Was het hier waar er iemand doodging? Ja, ik. Jij? En die daar dan? De, die is al dood. Was die een vriend van je? Och, hij heeft me amandelen geknipt. Ik ben ook wel eens dood geweest. U zegt? Dood. Ik ben dood geweest. Tijdens de oorlog. Oh, gewond. Ja, daar lag ik op een operatietafel. De chirurgen het over me helemaal leven te redden. Ineens was ik weg. Geen bolslag meer, het was over, afgelopen. En één van hen, dat heb ik later gehoord... had de tegenwoordigheid vergeest om hartpassage te proberen. En het begon weer te kloppen. Ik leefde weer, maar ik ben dus een tijdje dood geweest. Ook voor de dokter. Klinisch dood, zoals dat heet. Ja, ja. Maar dat is al jaren geleden. Ah. Daarom, als ik zoiets zie liegen, dan voel ik altijd met ze mee... Ja, en uh, hoe was het? Wat? Nou, dood zijn. Uh, heb je iets gezien? Nee, er was gewoon niets. Een uh, ander leven was er niet. Er bewoog niets. Nee. En mijn naam werd daar ook niet genoemd. Er was niets. Helemaal niets, Kleinman. Er bestaat niets hierna. Wat er is. ...is niets. Nou, dan wil ik daar niet heen. Nu nog niet. Dat wil ik later. Wat er met Tita gebeurd is, daar heb ik nu geen enkele behoefte aan. Ik loop niet in een doodlopende straat om dan neergestoken te worden... ...van achteren of gewurgd. Moet je nagaan, zelfs Hekker door zo'n monster... Maar Hekker is niet door hem vermoord. Oh, nee. Nee, Hekker is vermoord door de terroristen. Terroristen? Ja, van de andere partij... Welke andere partij? Nou, je weet toch wel dat er een nieuwe partij is opgericht? Ik weet helemaal niets. Behalve dan dat het nacht is. Dus zie ik ook niks. Nou, het is nog maar een kleine organisatie, Shepard Willis. Ze waren het trouwens van het begin af aan niet eens... met de manier waarop Hacker dit probleem aanpakte. Wat vertelt je me nou? Wees nou, nou toch eens eerlijk. Echt resultaten heeft Hacker niet bepaald geboekt. Och, de politie ook niet. Maar dat zouden we best kunnen... Het was al lang gelukt als jullie verdomde burgers er zich niet mee bemoeid hadden. En ik dacht dat jullie juist om hulp hadden gevraagd. Hulp ja, geen hysterie en paniek. Maar maak je geen zorgen, hè. we hebben al een paar sluitende aanwijzingen en alle gegevens die we hebben gaan nou door onze computers. Juist. Een beter elektronisch brein bestaat er niet. Fouten zijn uitgesloten. Dan zullen we eens zien hoe lang de moordenaar het nog uithouden. ja. Maar wie heeft Hekker nou vermoord? De groep die het niet eens was met Hekker. Maar wie? Uh, Shepard en Willis. Je kunt me geloven of niet, maar er zijn er heel veel naar hun overgelopen. Ja. Ik heb zelfs gehoord dat van deze nieuwe groep alweer een andere groep is afgesplinterd. Ja. Nog een andere groep? Ja, ja, en met een paar hele goede ideeën hoe we dit monster in de val kunnen lokken. <laughs> Ja, en dat is toch wat we nodig hebben, nieuwe, nieuwe ideeën. Als het ene plan faalt, dan nemen we toch een ander, dat is toch logisch. Of bent u soms tegen nieuwe ideeën? Wie, wie, ik? Nee, nee maar ze hebben hekker vermoord. Omdat hij niet wilde toegeven, omdat hij stront eigenwijs was en dacht dat hij zo'n stomme plan het enige en alles was. ...terwijl er niets bereikt was. Oh, dus, dus er zijn nu verschillende plannen. Of, of hoe zit het? Precies. En ik hoop dat jij niet vastgebakken zit aan het plan van hekker hè? Hoewel velen het nog zijn, helaas. Maar ik ken het plan van Hekker niet eens. Goed zo. Misschien kun je ons dan helpen? Wie is ons? Zeg, doe me een lol. Doe nou niet of je gek bent. Gek? Wie doet dat? Vooruit, klein man. Doe met ons mee. Nee, ik doe pas mee, als ik weet wat de bedoeling is. Hé, hey, wat doe je? Trek je nou een mes? Er staan levens op het spel, stom idioot. Laat nou eens horen waar je staat. Uh, de agent, commissaris. Ja, ja, ja, ja, ja. nou wil je hulp van me, hè? Maar voor de rest alleen maar kritiek, omdat we de moordenaar nog niet hebben. Maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Nou... Wat doe je nou, idioot? Dat wij dag en nacht moeten werken en overwerken, daar trekt niemand zich iets van aan. Wij worden bedolven onder bekentenissen die op niks slaan. De ene gek naar de andere komt zich aangeven als zijnde de moordenaar en smeekt ons om een veroordeel. Dat jij je niet schaamt, Waffelhond, dat staat daar maar zonder zelfs een keus te maken. Ik krijg gewoon zin om je keel af te snijden. Ik ben volkomen bereid om mee te werken. Ik wil alleen weten wat er van me verwacht wordt. Ben jij nou voor Hekker? Of voor ons? Maar Hekker is toch dood? Laten we dan zeggen zijn aanhangers. Maar misschien hoor jij nog liever bij een van die splintergroepen, hè? Nou, vertel eens. Maar laat me nou eerst eens uitleggen. Iemand in godsnaam uitleggen wat al die verschillende groepen van plan zijn. Ja, dat is toch niet zo'n gekke vraag? Ik bedoel, ik heb nooit geweten wat hekker van plan was en wat u van plan bent, ook geen idee. En van splintergroepen weet ik helemaal niks. Nee, van niets. Hé hey Jack, moet je hem daar nou zien staan, onze heilige onschuld? Ja, weet van niks. Tot het moment dat er tot actie wordt overgegaan. Om misselijk van te worden. Ah, Kleinman. Waar heb jij voor het allemaal gezeten? Ik? Ja. Waar hebben jullie gezeten? Jij bent hem gesmeerd op het moment dat we jou nodig hadden. Maar hoe moest ik dat nou weten? Jullie hebben me helemaal niks gezegd. Kleinman is nu een van ons. Dat ja. is toch niet waar, hè, Kleinman? Ja, wij niet is wat waar? Weet ik veel wat er waar is of niet waar is? Hé, hey, zeg Frank, Dat zootje thuis zoekt toch geen moeilijkheden met ons? <laughs> Wel nee. Al zouden ze willen, ze zouden het niet eens kunnen. Oh, nee? Nee. Wij hadden allemaal lang te pakken gehad als jullie op jullie post waren gebleven. Uh, wij geloofden niet meer in hackers. Zijn plan werkte niet. Nee, maar... <laughs> zijn jullie er ook achter? En dus pakken wij nu deze moordenaar. Laat het aan ons over. Wij laten niks aan jullie over. Kom op, Kleinman, we gaan. Hé, hey. Hey, je gaat toch niet achter hun aan? Jullie bij ons, hè? Wie, wie, ik? Ik, nee. Nee, nee, ik, ik ben neutraal. Ik ben voor wie het beste plan heeft. Neutraal zijn bestaat niet, Kleinman. Je bent of voor ons... Of voor hen. Maar hoe kan ik nou kiezen als ik de alternatieven niet ken? Zijn jullie appels? Zijn jullie peren? Of zijn jullie allemaal mandarijnen? Kom op, mannen. We maken hem af. Nu, liquideren. Huh? Jij houdt je rustig. Jij vermoordt niemand meer. Oh, nee? Nee. En als we de maniak te pakken hebben, zal iemand voor de dood van hekker moeten boeten. Maar luister nou eens, hè. We staan hier, hier nu zo'n beetje met elkaar te babbelen. Maar ondertussen is de maniak misschien alweer iemand aan het vermoorden. Wat vindt u van het volgende, hè? Ik stel voor, uh, samenwerking. Moet ja, je eens aan hun vragen. Wij willen resultaten. Geen gezeik. Precies. We rekenen nu af met die schofte. Anders blijven ze ons dwars zitten en onze plannen in de war gooien. Probeer oh, dat eens. Held opzokken. Dat zullen we zeker. Mijn beste vrienden. Mijn jongens, doe nou, nou. Kleinen. Nee. Bij wie hoor je het is nu of nooit? En weet wat je doet, Kleinen. Er is maar één winnaar. Mijn lieve mensen. Doe... Nee, doe nou. Wij slaan. Nee. Nee. Doe nou. Wij slaan het naar de hersens in terwijl de moordenaar vrij blijft rondlopen. Begrijpen jullie dat dan niet? Nee, dat begrijpen ze niet. De moordenaar. We zijn de moordenaar op het spoor. Het is Spyro, de telepaat. We hebben hem hierbij gehaald. hij is helderziende. Oh ja? Nou, dan zal hij wel veel verdienen bij de paardenrennen. Hij heeft al eerder moordzaken opgelost. Hij hoeft maar iets te voelen of te ruiken en weet alles. Zo. Laatst op het hoofdbureau las hij mijn gedachte. Wist meteen met wie ik naar bed was geweest. Met je vrouw. Let goed op, mannen. Hij bezit boven natuurlijke gaven. Het grote moment is daar. Meester Spyro. ...Zu werelds meest bekende helderziende, staat op het punt om de identiteit van de moordenaar te openbaren. Ah, eindelijk. Uit de weg allemaal! Opzij, alsjeblieft! Ja, is ja, ja. ja jij daar. Meester Spyro wil je besnuiven. Mij? Nee? Ja, jou. Waarom? Als Spyro wil snuiven, dan wil hij snuiven. Maar ik wil niet besnogen worden. Serge, jij bent toch niet bang, hè? Heb jij iets te verbergen? Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee. nee, nee, nee, niet. Maar ik kan daar niet tegen. Ik krijg het op mijn zenuwen. Ga uw gang. Snuif. Hé, hey. hé, hey, wat doet hij nou? Ik heb helemaal niks te verbergen. Nou ja, misschien dat mijn jasje een beetje naar kan verruipt. Ja, dat kan toch? Zeg, hé, hey. hé, hey, bent u nou uitgesnoven? Nou, schei uit, zeg. Ik word er dood zenuwachtig van. Zenuwachtig, kleinman, Hoezo? Nou, ik heb er nooit van gehouden om besnoven te worden. Zeg, hé, hey, wat is er nou? Waarom kijken jullie zo naar me? Nou, waarom? Oh, ik snap het al. Ik heb tomatenketchup op mijn broek gemorst. En dat ruikt je natuurlijk heel vaag. Ja, ik ben namelijk gek op hamburgers. Goed doorbakken. Uh, nou ja, ik bedoel, een, een beetje doorbakken dan, hè? Niet rouw in ieder geval, zo'n zo enge rode bal. Nee, ik, ik bedoel, je bestelt een beetje doorbakken en je krijgt een rode bal. Deze man hier is de moordenaar. Wat? Kleimen? Ja, Kleimen. Nee. Ah, uh, het is, Mr. Spyro weer gelukt. Waar hebben jullie het over? Weten jullie wel waarover jullie het hebben? Hier voor ons staat de schuldige. Zeg, ben je nou gek? Hé, hey, Spyro. Hé, hey, deze man is tapig kranzinnig. Zo, Kleinman. Jij bent het dus. Hé, hey, hey, we hebben hem. We hebben hem. Zeg, hé, hey, wat doen jullie nou in godsnaam? Er bestaat geen enkele twijfel. Het is overduidelijk. Waarom, Kleinman? Waarom heb je het gedaan? Gedaan? Gedaan. Ik heb niks gedaan. Zeg, je gelooft deze man toch niet... Hij heeft alleen maar aan me geroken. Meester Spyro heeft bovennatuurlijke gaven en die bedriegen nooit. Maar die man die is een bedrieger. Een snuivende, snoevende kwakzalver. Wat valt er nou aan mij te ruiken? Dus Kleinman is toch de moordenaar. Wel nee, maar lieve beste vrienden, jullie kennen me toch? Waarom Kleinman? Waarom heb je het gedaan? Ja, waarom? Omdat hij gek is, niet goed bij zijn hoofd. Ik niet goed bij mijn hoofd? Zie ik er dan uit als een gek? Ik ben toch volkomen normaal gekleed? Hij weet niet meer wat hij zegt. Zijn hersens zijn aangetast. Ja, logisch. Vandaar dat hij gek is. Kijk, idioten komen meestal heel verstandig en logisch over... ...behalve op één punt. En het is het feit dat ze krankzinnig zijn. Juist, dat is het. En Kleinman is altijd zo verdomde logisch. Heel te logisch, verdomme. Maar dit is toch een grap, hè? Ja, mag ik dat even weten? Als het namelijk geen grap is, dan... ...dan hou ik het niet meer. Dan ga ik huilen en dan, dan schiet ik vol. Ik prijs opnieuw en dank de heer voor de gaven die hij mij gegeven heeft. Ik handel slechts uit zijn naam. We hangen hem op, nu meteen. Ja. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. blijf uit de buurt. Weet goed wat je doet. Als ik eenmaal hang, dan zeg ik niets meer. Ja, ja, hij is het. Hij greep me ineens, probeerde me te verkrachten en wie weet wat nog meer. Hij is het. Oh, nee, nou nog mooier. Ik gaf je zes dollar. Oh, nee, nee, vijf. Hier, hier, gooi de touw om zijn nek. Hé, hey. Wat doe je nou? Eindelijk zal onze stad weer eens veilig zijn. Voor eens en voor altijd. Maar jullie hangen de verkeerde. Echt? Ik doe nog geen vlieg kwaad. Nou ja, goed, misschien een vlieg. Zonder proces mogen we hem niet ophangen. Nee, natuurlijk niet. Ik heb toch rechten? Ah, of niet ah. soms? Hoe zijn het dan met de rechten van al nou jouw slachtoffers? Hé? Nou, welke slachtoffers? Ik wil een advocaat. Is dat duidelijk? Ik wil een advocaat. En ik heb niet eens een advocaat. Nou, Clyman. Verdedig je ben je schuldig of niet? Onschuldig, edelachtbare. Absoluut volkomen onschuldig. Ik ben geen wellustige moordenaar. En wat belangrijker is, ik ben daar ook nooit geweest. Maar wat heb jij dan gedaan om de moordenaar te helpen grijpen? Oh, oh u bedoelt het plan. Nou ja, niemand heeft me ooit verteld wat de bedoeling was. En had je niet zelf kunnen uitzoeken wat de bedoeling was? Maar hoe dan? Iedere keer als ik het vroeg hoe het plan in mekaar zat, dan was het... ...mijn naam is Haas en de rest ben ik vergeten. Allemaal jij eigen schuld, hoor, man. Wat? Precies. En doe dan niet net alsof het waarom één plan ging? Juist, wij zijn met een alternatief plan gekomen. Er waren nog meer plannen. Je had er op zijn minst aan iets mee kunnen doen. En daar gaat het om. Je hebt de moeilijkheden zelf gezocht omdat je geen kleur wilde bekennen. Hè? Niet wilde kiezen. Maar kiezen? Kiezen tussen wat? Wat is dan het plan? Of zijn de plannen? Ik wil graag helpen. Gebruik, geef me een opdracht. Daar lijkt het mij wat laat voor. Kleiman, je hebt je proces gehad. en bent door de jury schuldig bevonden. Onze uitspraak is. dood door de strop. Je moet hangen. Heb jij misschien nog een laatste wens? Ja. Ik wens niet gehangen te worden. Help, help, help. Het spijt me, Kleinman. Het vonnis is geveld. Help. We kunnen niets meer voor jou doen. Snel, help! Help! Help, Help, jongens! Huh? Help, maar meekomen! Wat We heb je? Mee? We hebben de moordenaar. Achter het autokerkof. Hey. Dat, dat, dat bestaat niet. Hier, hier, Kleinman, is de moordenaar. Nee! We hebben hem op reterdaad betrapt. Probeerde Emily Cox te kelen. Zij heeft hem erkend. Snel, oh. allemaal anderen af. Is het iemand die we kennen? Nee, totaal onbekend. Maar hij probeert van vandoor te gaan. Nou, zie je nou wel. Zie je nou. Hadden jullie toch bijna een volslagen onschuldig man opgehangen? Sorry, Kleiman. Een vergissing is menselijk. Oh, tuurlijk hoor. Geen punt. Als er de volgende keer weer ja. moeilijkheden zijn, kom dan gerust langs. En vergeet vooral geen touw mee te nemen, hè? Er moet hier iets mis zijn. Ja, dat is een ding wat zeker is. Je neus is mis. Laat je amandelen knippen. Nou nou, Kom mee. Nee, nou, het is toch prettig te weten wie je vrienden zijn. Ik ga naar huis. Ik wil hier verder niets mee te maken hebben. Ik ben moe. En ik heb het koud. Wat een nacht. Goed, daar ben ik. Grote God. Mijn richtingsgevoel is ook niet meer wat het geweest is. Daarheen. Nee, dat kan niet goed zijn. Rustig nou. Rustig, even nadenken. Altijd blijven denken. Ik ben gewoon wat in de war. Ja, vind je het gek? Oh, God. Wat nou weer? Simon. Hallo, wie bent u? De moordlustige moordenaar. Mag ik even gaan zitten? Ik kan niet meer. Uh, wat? Hoezo? Iedereen zit achter me aan. Ik blijf maar rennen. Straat in, straat uit. Deur in, deur uit. Ach jee. O, dit is erg dan een marathon. En ze denken dat ik het voor behoorlijk doe. Maar bent u de woordenaar? Ja. Wat dacht je dan? Oh, ik moet maken dat ik hier weg kom. Nou niet zenuwachtig worden. Rustig. Ik ben gewaagd. U, u gaat me toch niet vermoorden? Ja, logisch. Dat is mijn specialiteit. U bent gek. Stapel gek. Ja, natuurlijk ben ik gek. Je denkt toch niet dat iemand met gezond verstand... aan Londen heeft om her en der mensen te vermoorden? Uh, nee. En ik beroof ze niet eens, oh. echt niet. Ik zweer het. Ik heb nog nooit één cent verdiend aan welke moord dan ook. Ach, nog geen zakkammetje heb ik eraan overgehouden. Laat staan de vol. Maar waarom doet u het dan? Waarom? Nou, omdat ik gek ben. Ja, u ziet er heel normaal uit. Oh, dat zegt niets. Dat is maar uiterlijk. Ik ben een maniak. Ja. Maar ik had me u heel anders voorgesteld. Ja, echt. Anders. Ik dacht altijd dat u een lange zwarte figuur zou zijn. Uh, Angst aan Je zit niet in de bioscoop, Kleinman. Ik ben een gewoon mens. Net zoals jij of iedereen. Of had je me liever gezien met slachtanden? Of een haak in plaats van een hand? Maar u hebt grote sterke kerels vermoord. Kerels bijna tweemaal zo groot als u. Ja, allicht. Kijk. Ik val ze van achteren aan. Of ik wacht gewoon tot ze slaan. Ja, ja, ja. Zeg, moet je luisteren. Ik hou niet van moeilijkheden. Maar waarom doet u het dan? Weet ik veel. Ik ben zo gek als een ui. Maar vindt u het leuk? Ach, leuk. Nee, wat is leuk? Ik doe het gewoon. Maar ziet u dan niet dat het bespottelijk is? Was het maar waar? Dan was ik niet gek meer. En bent u al lang zo? Zolang als ik me kan herinneren. Maar daar is toch wel wat aan te doen? U moet geholpen worden. Door wie? Er zijn toch doktoren? Gekke, eh, uh, uh, ziekenhuizen? Oeh, Doktoren? Dacht jij dat die meer wisten dan jij of ik? Nee. Laat me niet lachen. Nee, nee, nee. Nou, ik ben er geweest. Bij velen. Oh ja? Bloedproeven, röntgenfoto's. Ze vonden helemaal niets. Helemaal niet gek of krankzinnig. Dat zie je niet op foto's. Nou, wie weet, een psychiater? Een psychoanalist of... Uh... Nee, die zijn nog gekker dan ik. Hé, het is niet waar. Ze vonden me volkomen normaal. Ze lieten me zo'n inktvlek zien... ...en vroegen of ik van vrouwen hield. En ik zei... ...ja, zo wel. Oh, wat afschuwelijk. Heb je nog een laatste wens? Gastel, u maakt toch een grapje, hè? Zal ik mijn krankzinnige lach laten horen? Nee, nee, nee, nee, alsjeblieft, liever niet. Waar bent u nou niet voor reden, vatbaar? Maar luister nou, u vindt het niet eens leuk om het dood te maken. Waarom doet u het dan? Dat is toch niet logisch? U kunt uw tijd veel beter gebruiken. Ga bijvoorbeeld golven, is een moordspel en je kunt er klappen mee uitdelen. Word gek van golven of een gekke golfer. Tot ziens, klein Help, help, moord. W U U U U Wie huh. is er geweest? Het is Kleinman. Huh? Kleinman gaat dood. Oh, Die redt het niet je meer. Zit er niet best uit. Kleinman. Kleinman, wie was het? Hoe zag hij eruit? Precies zoals ik. Hoe bedoel je, precies zoals ik? Hij leek op mij. En Jensen zei dat hij op hem leek. Op Jensen dus, lang en blond. Zweedse uiterlijk. Oh, wie geloven jullie nou? Jensen of mij. Ach, dit is al goed, wind je niet op. Je hoeft nog niet meteen kwaad te worden. Zeg dan ook niet zulke imbecile dingen. Uh, hij leek op mij. Of hij is een expert in vermommingen? Ja. ja, hij is ongetwijfeld een expert. Je mag drie keer raaien waarin. En als ik jullie was, zou ik achter hem aangaan. Het is maar een idee, hoor. Uh, geef hem wat water. Water? Waarom? Ik dacht dat je dorst had. Van doodgaan krijg je geen dorst. Nou ja, alleen dan als je neergestoken wordt als je net haring hebt gegeten. Ben je bang voor de dood, Kleinman? Nee, ik ben niet bang voor de dood. Alleen ben ik er liever niet bij als het zover is. Vroeg of laat komt hij ons allemaal halen. We moeten samenwerken. Solidariteit. Onze enige vijand is God. Arme Kleinman. Hij eilt al. Kom, we moeten gaan. We moeten er een beter plan zien te bedenken. Oh ja, en dan nog wat. Als het waar is dat er leven is na de dood en wij elkaar allemaal weer ergens tegenkomen, bel mij dan niet. Ik bel jullie wel. Ik bel jullie wel. Ik bel jullie wel. Ik bel jullie wel. U heeft geluisterd naar De Dood van Woody Allen in de vertaling van Jules De rolverdeling. Kleinman, Jules Henk, Hans Veerman. John, Paul van der Lek. L. Jan Borkes, Hekker Hans Kassenbarg. Victor, Kees Broos. Sam, Hans Powels. Anna Joke Rijtsma Hagelen. Dokter Erik van Ingen. Gina Corrie van der Linden. Man. Frans Koppers. Dan Kees van Ooyen. Agent Frans Kokshoorn. Frank Con Meijer, Bill Frans Vaase, Henry Wim de Meijer, Assistent Hans Hoekman. Sparwel, Johan Sierag Abi, Jan Wechter en Maniak, Jules Royaert. Technische realisatie, André Jansen en Henk van der Steeg. Regie, Bert Dijkstra.